Afdalen of vallen? Er is geen vallen in het geestelijk. Er is alleen afdaling omwille van het opstegen. Afdalen is een gevoel dat komt wanneer jij naar de volgende traptrede opsteegt. Het gevoel van opsteking is binnen één geestelijke traptrede. En het gevoel van afdaling is het gevolg van een opbouwende geestelijke handeling, wanneer men naar een nieuwe, hogere traptrede opsteigt als imoer, als embryo, begrijpt dat er in werkelijkheid geen geestelijk vallen is. Er is alleen een verscheidenheid aan vallen op psychologisch, emotioneel groepsniveau die zij daar ervaren, hun, hun Kabbal Academie. En zij kunnen door blijven gaan Maar wij spreken over de geestelijke stijgingen en dalingen. Ervan uitgaande dat dit afdalen geestelijk constructief is, dat wil zeggen een opsteging, naar de volgende belendende traptreden, En dit volgens de wet. In het geestelijke. Uh, is er alleen opsteging. En geen afdaling. Zelfs een afdaling is kwalitatief een Daarom dat iemand die overvallen spreekt met betrekking tot het geestelijke, niet de betekenis, het mechanisme begrijpt van geestelijke groei. Dat is alleen maar gevoelsmatige afdaling. Elke dag stegen wij op, hoger en hoger worden beter. Als je daar anders over denkt, dan vergis je je. En ben je niet bezig met wat je in de ware kabalen leert. Wat je stemming morgen ook zal zijn, blij of zwaarmoedig, het maakt geen enkel verschil in je geestelijke vooruitgang. Zelfs wanneer iemand zondigt, valt die niet. Want er is geen fallen in het individuele geestelijk he werk. Degene die zondigt, verliest gewoon zijn kostbare tijd en energie aan lege dingen. Maar wat hij al gecorrigeerd heeft, dat stijgt op en wordt zijn geestelijke, eeuwige bezit. Dus individueel is er geen vallen. Dit is zeer belangrijk en noemenswaardig. Want dit is het ware begrepen van het proces van geestelijke groei. In plaats van een of ander kinderlijk groepsspelletjes spelletjes over en vallen. Zij zeggen wij zullen een congres onger organiseren. En daar zullen wij opstegen, samen, als groep. En na het congres zullen wij zeker vallen. Dit is onzin. En dit is allemaal omdat tijdens zo'n zo congres, dat wil zeggen een manifestatie van groepsidiotie, zij hun eigen ziel opgeven. Elk van hen. En dat voor een groepsketterij. Een collectieve wereldklie die in de realiteit van de schepper niet bestaat. Na zo'n uh, zo congres komt dat groepje terug naar huis en dan bleef elke lid daarvan natuurlijk achter met zijn eigen kilie en al die onzin van het congres dat hij daar zong, danste dronk en gebruikt is voor de groepsklief is uit hem weggegaan. Is het niet bestaande. En dan overheersende klipot. Het onreine in hem. De niet bestaande over hem. En dat veroorzaakt dat de die valt. Want hij verliest alles wat hij onwettig voor zichzelf dus had verkregen door die groepstrukjes. Uh, groeps Daarom dat na zo'n een congres al deze emotionele opwekkingen naar de klipot gaan, naar het onreine. Dit wordt vallen genoemd. Of beter gezegd is het destructieve verwoesting, wanneer men zijn creatieve krachten aan de klipot weggeeft. Wanneer de zorg over de zonde van de lagere, van de mens dus in deze wereld spreekt, dan betekent dat natuurlijk niet dit soort zonde, maar de onbedoelde zonde, de onopzettelijke zonde. In het Geestelijke slaat dit op jou en mij en allen die lishma voor de naam leren, Zo spreekt over de onopzettelijke zonde. Want iedereen kan altijd een misstap maken, kan even struikelen. Maar het licht dat jij had ontvangen door jouw correcties op een geestelijke traptreden, zal dan alleen in jouw waarneming verdwijnen. Let op, dat is ten goede voor jou, dat je voelt dat een deel van jouw energie, een deel van jouw waarneming van de eeuwigheid, in jouw toestand van eenwording met de schepper, jou heeft verlaten. Wanneer jij een onopzettelijke zonde hebt begaan, je gevoelt dan, je voelt dan een soort onbalans. En je bent blij dat te ervaren. Want deze toestand wijst jou erop dat je ergens een zonde hebt begaan. En zo ga je op zoek. Degene die zich bezighoudt met de individuele kabbala, lishma, voor de naam. Die krijgt snel, zeer snel zo, een onbehagelijk gevoel. Zodra je onopzettelijk een zonde begaat, krijg je vrijwel direct een correctie door lijden. Je ervaart lijden. En dit is omdat degene die individueel aan zichzelf werkt, een directe, een zeer intense verbinding met de kaf, ja, met het straal, met het, met het stralend licht, stralend kolom van het licht heeft. Het ook de lijn van het licht dat alles doordringt. Op dat moment draait het licht zich zijn gezicht omhoog, ja, wanneer jij zondig bent. En weg van jou. En jij ervaart dat in jouw kilim als Duisternis, en als leidt Zoals je begrijpt, is het dus ten goede voor jou, dat je voelt dat je ergens een misstap hebt begaan. Misschien had je hartstochtelijk naar iets of iemand gekeken, en is daardoor een deel van jouw scheppende energie weggelekt. Echter, als je door je eigen wil naar een of ander congres gaat, je shivat in. waar je jouw eigen unieke klie opgeeft, om uiteindelijk te worden gerukt door de bevatting van een groepsklie, die in de ogen van de schepper niet bestaat. Dat is een ware, opzettelijke zonde. Jij geeft jouw eigen wens op. Jouw eigen unieke ziel. Om uiteen geschuurd te worden door de klippa Door de onreine kracht van de groep. Maakt niet uit welke En dan is er... Een echt falen, als gevolg dat je licht hebt ontvangen, maar niet in jouw eigen persoonlijke kilim. Daarom dat na zo'n een gebeurtenis, die tegenstrijdig is, aan het individuele mechanisme van het werken voor de schepper, gaat dit alles niet terug naar het hoofd van Atik, zoals bij een, opzettelijk, onop, zoals, zoals bij een onopzettelijke zonde gebeurt, maar wordt het beschouwd als een opzettelijke zonde. Want je geeft alles dat je ontvangen hebt aan de klipot, aan het, aan het onreinen. En de klipot nemen die emotionele opwekking, alleen opwekking, want er wordt geen geestelijke schijnsel ontvangen op deze bijeenkomsten op dat soort bijeenkomsten en laten deze persoon in duisternis achter daarom dat de deelnemers aan deze congressen allerlei soorten depressies kregen na hun terugkeer en hun vrienden die net zo depressief zijn, moeten hen daar dan uittrekken, hun vrienden, dus mededeelnemers, uh, moeten hen daar dan uittrekken van al die depressies. Het gevolg is dat velen van hen Suicidale neigingen kregen. Hoeveel van hen hebben zelfmoord gepleegd? En ik weet wat ik zeg. Heeft dit iets te maken met geestelijk werk, met geestelijke groei, met geestelijke opstijging? En zo komen er elk jaar door deze boodschappen die uitgedragen worden in hun wereldklie tussen aanhalingstekens steeds meer geestelijk zieke mensen bij met verschillende manische stoornissen and named it unto himself more than a labor to.